Goedenavond avond, luisteraarsjes. Hier zijn we weer, hè? Ja, het is vandaag uh, zondag 30 maart 2014. En luistert naar DJ Jaap op Eurostar Radio. En dan gaan we gaan vanavond weer gezellig live uitzenden. Live vanuit Den Haag. En ja, ik ben een tijdje eruit geweest. Uh, dat is uh, zo nu en dan uh, een proef uitgezonden via de uh, videostream van Eurostar Radio. Nu weer eens lekker ouderwets via de radiostream. Je kan skypen, de Skype staat open. Ga je naar dj.jaap. En je kan ook gezellig meechatten. Dus uh, iedereen mag vanaf nu skypen via uh, dj.jaap. Skype adres. En uh, ga naar www.urostaradio.nl Ga je naar de chatroom, je hoeft geen wachtwoord in te voeren. Je hoeft alleen maar je nickname in te voeren. En dan kan je gaan... ...gezellig met ons meedoen. Dus uh, ik zou zeggen... ...nou jongens, steek van wal. Jongens en meisjes, dames en heren. Uh, kom maar op met je verhaal. Uh, maakt niet uit, uh, je mag alles doen. Uh, op de radio mag. radio is alles, oké. Okay. Nou jongens, steek van wal en tot zo.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 Ja. Dat was Juniantos uh, met Frankenstein in Shanghai. Ja, weet je wat mij opvalt uh, de laatste tijd? Tenminste de laatste keer dat ik heb uitgezonden. Uh, jullie horen alles in stereo. Maar uh, ik hoor alles door één speaker via mijn hoofdtelefoon. Aan de linkerkant. En het valt mij op dat er, uh, als ik aan het laatste half uurtje bezig ben van de uitzending... dat ik ineens wel in stereo hoor. Dan ga ik kijken... ...of tot vanavond, ook zo het geval. Ze zijn acht uur begonnen met de live-uitzending... ...voor de mensen die net inschakelen op, uh, op internet, op internetradio. We zijn niet via de FM, ook niet uh, via de kabel, ook niet via de satelliet... ...maar wel via het internet, dus puur internet. En we draaien uitsluitend niet commerciële muziek, dus uh, rechtenvrije muziek... ...die gewoon door iedereen gedraaid, gekopieerd mag worden... ...alleen er is één regel... Je mag het niet verkopen. En dat doen we dus ook niet. Nou, we zijn dus niet uh, commercieel. Ik heb uh, een paar weken geleden een mailtje gehad van de Buma Stemra. Uh, met het verzoek, uh, of ik, uh, ja, dat, uh, hun gingen er al vanuit dat de commerciële muziek draait. Nou, dan heb ik een stevig mailtje teruggestuurd dat dat helemaal niet het geval is. En dat ze me niet meer lastig moeten vallen. Want als ze het graag willen weten, dan moeten ze gewoon lekker luisteren. Dan weten ze zelf ook wel, dan horen ze zelf ook wat dat er niks aan de hand is. Dus uh, ik bedoel, uh, als ze de moeite nemen, moeten ze gewoon eerst luisteren en dan pas met uh, oordelen komen. Ik hoor dat uh, een beetje geslis, uh, hier, uh, daar word ik een beetje lijp van. Mijn stem, ja oké, okay, de S, S, S, S, S, ik hoop dat ik nog goed te horen ben. Ja, ik hoor een, een, een irritante sis uh, in mijn stem, letter S, uh, maar het, het klinkt nou gelijk al ietsje beter, ja, goed zo. Oké, okay, nou we gaan, uh, gaan gezellig door vanavond, ja, ik ben een aantal weken uitgewezen, wel langer dan een week zelfs. Ik heb het uh, via de, de videostream uh, gedaan, maar ik, uh, ja, ik, ik doe toch liever radio hoor, ik vind dat video, af en toe vind ik, wil ik het wel doen. Vind ik het wel leuk, maar ik vind het zoveel werk. Ja, daar heb ik niet zoveel zin in, weet je wel. Dus jullie kunnen skypen. Uh, het skype-adres is dj.jaap. Dj, dus dj.jaap. Dat is het skype-adres. En je kan op eurostarradio.nl op de chatroom en zonder wachtwoord kun je inloggen. En dan kan je gewoon gezellig uh, chatten. En uh, ja... Kom maar op, zou ik zo zeggen. Nou, er zijn mensen die, die ik ken, die wel eens meer luisteren. Die, die nemen wel de tijd om uh, allerlei leuke videofilmpjes te maken. Maar ze, maar ze hebben niet eens het geduld om, uh, om gezellig op de Skype te komen, weet je. Daar hebben ze nog ineens geen tijd voor, weet je. Dus als je luistert, dan uh, zou ik het toch leuk vinden. Als je lekker meedoet aan mensen die heel lang niet meer op zich geweest zijn, die al eerder geluisterd hebben of misschien nog nooit geluisterd of. We zeggen, kom gezellig op de Skype. Ik vind het veel leuker als mensen op de Skype komen dan op de chat. Want dat is veel makkelijker dan chatten. Maar goed, uh, het moet iedereen natuurlijk voor zichzelf weten. Maar ik, ben... ik zou het wel hartstikke leuk vinden, ja toch? Ik bedoel, uh, ja, ik zit te overwegen om dit station uh, aan het eind van mijn abonnementsperiode te sluiten. Dat is uh, ergens in juni. Dan loopt mijn abonnement af. En dan kan ik stoppen als ik wil. Ja, en ik zit nog steeds in mijn hoofd om ermee te kappen. Als, als er te weinig mensen luisteren of act, uh, actief meedoen, dan heeft het ook geen zin. En dat is een hobby niet leuk meer als je alleen maar voor, uh, voor één of twee mensen zit uit te zenden. Uh, ja, een maximum aantal luisteraars nou als het er al tien zijn, dan ben ik al tevreden. Al zijn het maar tien luisteraars die live uh, Uitzenden, dit programma wordt op dit moment ook opgenomen uit, uh, ja, op de Facebook van Eurostar Radio geplaatst. Dat iedereen kan naluisteren. Het is, uh, ik ben er toen mee gestopt om dat op te nemen en, uh, en te plaatsen. Wel uh, opnemen, maar niet te plaatsen. Dit programma wordt wel geplaatst. Dus ja, het is aan jullie of Eurostar Radio blijft doorgaan of niet. Anders ga ik naar uh, een ander radiostation... En uh, ik ga niet zeggen welke, maar uh, ik ben van plan om, uh, ja, om naar een ander radiostation te gaan. Als niemand hier uh, geen zin in heeft in Eurostel Radio, dan ga ik naar een ander radiostation. En dan uh, zoeken mensen zelf maar lekker uit waar ze uh, Ja, toch. Ik doe, ik doe het niet voor mezelf alleen. Maar ja, ik vind het toch ook leuk als andere mensen ook luisteren. Als er toch niemand luistert, heb ik zoiets van... Ja... Wat heeft het voor zin dan, weet je. Om, om een radioprogramma te maken voor anderhalve paardenkop. Uh, uh. Dus dat... <laughs> nee, dat ik heb, dat heb ook geen, geen zin. En ja, een naluister is leuk. Maar ja, het is natuurlijk veel leuker als je live uh, kan reageren, weet ik veel. Gewoon gezellige, leuke dingen. Dus geen zware onderwerpen over politiek of wat dan ook. Maar gewoon overvallen ze nog wel een beetje... Gewoon een beetje keten op de radio een beetje lol maken dat... Uh, ja, maar ja, als niemand daar zin in heeft... en ik uh, hoor... ja... Uh, ik zeg het, ik uh, bedoel... Jullie, jullie maken de sfeer, toch? Ik bedoel, dus als je naar de kroeg gaat... is dus het niet aan de cafébaas, maar aan de klanten... of het gezellig wordt in de kroeg... nou, dat... Uh, dat geldt ook voor, uh, voor een radiouitzending als dit... het zijn de luisteraars op de chat en op de Skype... die het gezellig maken... en als er geen uh, mensen naar luistert dan heeft het van mij weinig zin om in mijn eentje hier een uitzending te maken. En er zijn geen luisteraars. En, uh, ja, en er zijn wel een paar mensen die vaak luisteren. He. Maar ja, ik vind het sneu voor die lui, weet je. Ik bedoel, het zijn trouwe luisteraars. Maar ja, ik vind het toch... Uh, er zijn maar tien luisteraars, daar ben ik wel heel blij, weet je. En het zou leuk zijn hoor, duizend luisteraars. Want meer ken ik niet aan. Deze stream uh, kan tot duizend luisteraars. Dat is op zich al prachtig natuurlijk. Maar, uh, maar ja, ik weet niet misschien dat er nu iemand luistert en als je luistert, kom gezellig op de Skype. DJ.jaap is het Skype-adres, dj.jaap, dus d -j Jaap, Of kom gezellig op de chat van Eurosaradio.nl. Eurosaradio.nl. Ga naar de chatroom, je hoeft geen wachtwoord in te voeren, dat is alleen maar voor de technische ondersteuning. Dus je, je doet je nickname of je echte naam moet je zelf weten. En dan kan je gaan mee, uh, mee chatten. Maar het leukste is als je op de Skype komt. Dus nou goed, we gaan weer verder met het muziek. En de uh, volgende. Uh, ja, jongens. Dat is... Dat is Roll Within. Met uh, de band Black k Luisteraars, dat was no. Ah. Dat was uh, no thanks. Hahaha. Uh, no thanks. Met super stil. Oké, okay, leuk. Uh, ja, oké. Okay. Er zijn in ieder geval luisteraars, heb ik begrepen. Een tweetal, ongeveer. twee à 3 uh, luisteraars. Nou, leuk. Er eentje heb al laten weten dat hij wel luistert, maar uh, een beetje last heeft van uh, voorjaarsmoeheid. Oké, okay, maar in ieder geval leuk dat ze luistert, uh, posse, hartstikke leuk. Dus uh, oké, okay. nou uh, in ieder geval gezellig, ja toch? We doen we uh, in ieder geval uh, <laughs> in ieder geval uh, een luisteraar die iets laat horen. Ja, we kijken wel verder, jongens. Ja, iedereen mag bellen, hè? Iedereen, wie je of wie je ook bent. Ja, het zal wel leuk zijn, uh, hè? Ja, oké, okay, nou Jacco, uh, die moet ook morgen werken, dus uh, ik weet niet of die ook luistert, of Tom. Maar Jacco moet morgen werken, uh, is morgen vroeg, dus uh, die is niet aanwezig. Maar ja, de uitzending wordt opgenomen en online geplaatst, dus uh, geen nood, geen nood. Iedereen uh, kan alles uh, terugluisteren. Ik bewaar het uh, maar één week, uh, zodat jullie een week lang na kunnen luisteren. En ik zal het op Facebook plaatsen, de Facebook van uh, Eurostar Radio. En als er mensen zijn die zin hebben om op Skype te komen, dj.jaap is het Skype-adres. Maar je kan ook naar de chatroom van Eurostar Radio.nl. Zonder wachtwoord kan je gewoon inloggen. En uh, oké, okay, we gaan gewoon uh, weer gezellig uh, muziekje draaien. Dat is uh, Vivias Music, Music en More, met uh, King Fair. Oké. Okay. Ja, dat was uh, marie han met Das Mensch Schmerz. Ja, dan ga ik toch eens even kijken of ik u uh, zelf uh, iemand uh, uh, zo gek kan krijgen wat u opneemt. Ik ga toch, ik ga even niks zeggen. Ik ga gewoon iemand aanklikken. En uh, ben benieuwd, ben benieuwd, ik ben heel erg benieuwd. Nou, ik weet het nog niet, ik weet het nog niet, maar ik hoor hem ook niet overgaan. Hij zoekt wel contact, hij is wel online denk ik, maar jeetje, wat vervelend. Oeh. Ik denk niet uh, dat hij opneemt, ik kan misschien iemand anders proberen, oh, ik kan het proberen, ja ik heb weer een, nee, meteen al weg, oké, okay. nou oké okay, is goed, misschien, uh... ja, ah, oké, okay. ah. Misschien, misschien, misschien. Proberen maar, proberen we het. Hè? Ook al niet. nou, Het <laughs> schiet lekker op zo. Dan ga ik eens iemand bellen die ik al heel lang niet meer gesproken heb via uh, dingen. Ga het gewoon proberen. Ga het gewoon proberen. Duurt te lang, we wachten maar. Nee, laat maar zitten. Nou jongens, daar blijft er weinig over hè. Er blijft er weinig over, ja. Ja, ja, ja. ja misschien deze. Ja, <mog> een korte uitzending zo hè. Ja, hallo, goedenavond, Herman. Of goedemorgen moet ik zeggen. Ja, ja goedenavond naar jou, ja. Hoe is het? Ja, goed. Je bent in de uitzending, hè? Dat zal ik even bijzeggen. Oh ja? Ja, ja. Ja, dan, uh, hallo tot iedereen die naar je uitzending luistert. Ja. zijn er niet veel, geloof ik, maar goed, ik heb iedereen afgebeld. Maar jij bent de enige die je opneemt. Oh. Ik denk dat ze ja? druk hebben met het mooie weer of zo. Ja, dit, uh, soms is het wel moeilijk, hè? Ja. ja. Het, uh, dan hebben ze wel een computer aanstaan, maar die maar heel weinig meer. Dat Heb ik hier ook al. Ik heb ook al verschillende mensen die zo door de dag willen eventjes opbellen. En eh, nou ja, het, het, je hebt die groen vlaggetje daar, maar dat werkt niet. Hmm. En hoe is het verder in de Haag en Nederland in het algemeen? Nou ja, je weet wel hè, met de afgelopen, of met de, na de verkiezingen met de Geert Wilders... Hij zei Mark, uh, de vorige week met die gemeenteraadsverkiezingen. Oh ja. De Geert Wilders, uh, ik weet niet of je, of je het weet, over uh, wat hij geroepen heeft. Dat waren gemeenteraadsverkiezingen. Ja. En toen uh, vroeg hij voor de televisie, dat was een live-uitzending, hij zegt, willen jullie meer of minder Marokkanen? Oh. En toen riep iedereen minder, minder, minder. En er is zelfs, uh, zelfs PVV zijn zelfs PVV'ers uitgestopt. Uh, dat, uh, ja, er zijn uh, heel veel mensen die daar tegen waren, tegen die uitspraken. Hij zei daarna drank wel bij. Hij bedoelde natuurlijk criminelen, criminele Marokkanen. Maar nou ja, het is niet slim uh, en, en, en niet, niet uh, erg uh, ja, niet nagedacht uh, wat hij allemaal zegt, hè? natuurlijk. Yeah. Uh, dus ja, en hij zegt: Ja, ze kunnen me toch niks maken. En ik zeg toch wat ik wil. En uh, ja, oké. Okay, er zijn wel wat. Uh, ja, er zijn wat mensen uitgestapt uit die partij. Maar uh, er zijn ook uh, hardliners die gewoon achter hem blijven staan. Yeah. Eh. En, uh, ja. En nou daar bestaat de grondwet al 200 jaar. Nou, dat yeah. hebben ze gisteren in Den Haag gevierd dan. Dus uh, er is ook nog wat, wat om te doen geweest. Want koning Lodewijk Napoleon, de eerste koning. Eh. Dus dat is dus, uh, een broer van uh, Napoleon, Bonaparte. Yeah. Mm. En die was... Uh, ...heel erg geliefd bij het Nederlandse volk, hè? zoals je misschien wel weet. Ja, zo weet ik. Vooral in Brabant. En uh, ja, hij uh, ja, er, er stond in hoog aanzien, maar ja, die werd door Napoleon een beetje weggezet en zo. Uh, toen uh, ging hij veel zijn eigen zin, omdat hij natuurlijk uh, populair was hier. Toen heeft Napoleon hem uh, ja, op een gegeven moment op een gezet. En uh, ja, hij was ook niet, uh, niet erg goed voor zijn vrouwtje. Hier, Lodewijk Napoleon. Uh -huh. En uh, ja, uiteindelijk, uh, nou, ja, je weet wat er toen daarna gebeurd is. Toen kregen we dan de Oranjes. Het uh, is de grondwet geschreven. En in 1848 is, um, is er een man geweest, uh, hoe heet hij ook weer? Dus, uh, die heeft de grondwet nog eens een keertje zo aangepast dat. Uh, uh, de, uh, ...de koning niet al te veel macht had. Dat de uh, macht meer naar het volk ging. Um, ja. Hoe heet die man nou? Dat is een hele bekende. Die heeft toen uh, herzien en uh, nog eens een keer uitgebreid. Ja, ik... Thorbecke. ik weet het alweer. Thorbecke. Dat was een, ook... een liberaal maatst, of zo. Ik geloof dat die naam een beetje erg is. In... Erg drijft er ergens, maar hij wil niet komen. Dus... Uh ik weet, weet wel wie je bedoelt. Torbek was een liberaal, was dat? Ja. Nou, die ja. heeft dan het macht meer naar het volk. Dus, als ze, uh, ja, dat, uh, dus de macht van de koning wat, wat werd wat ingeperkt. Nou had Wilhelmina ook best macht, veel macht hoor, moet ik zeggen. En Juliana, toen koningin Juliana aan de macht kwam, die heeft nog meer macht van het koningshuis weggehaald. Omdat ze vond, ja, we zijn een democratie en dat uh, is een beetje ouderwets als alleen maar. De koning ook dingen kan besluiten. Dat moet het parlement ja. doen. Op zich ja, wel goed is. natuurlijk. Aha. Want ja, gelukkig heeft ze hier een ceremoniële functie. Of de koning dan moet ik zeggen. Koning Willem Alexander. Ja. Want uh, in Duitsland hebben ze een president, die, he die heeft ook alleen maar een, een, um, een, ja, een ceremoniële functie, zeg maar. Die heeft verder niks te vertellen. Je mag ja. lintjes doorknippen en ja. toespraken houden. En dat is wel fijn als er zo'n figuur is, want die is niet politiek geïnanceerd aan een, een of andere partij. Die staat boven de partijen, zeg maar. Dus ja, aan de ene kant is menkel, het wel prettig. Is het of Wenkel, die, die ja, de baas is? Dat zou best kunnen, ja. In Duitsland, dat, dat is die, die, die, die dame. Oh ja, die is, die, dat is de kanselier, de, zeg maar de premier van Duitsland. Die heeft wel ja, ma politieke die, macht. Die, dus die, die heeft me eigenlijk meer te vertellen... Dan de president. Ja, de president heeft zeg maar dezelfde functie als Jorra het Koningshuis, zeg maar. Dus meer ceremonieel. Oh ja. Ja, je, mag, je mag de boel een beetje versieren als er iets speciaals is en dan kan je weer naar huis. Ja, zoiets. <laughs> zoiets, dit, zo heb ik altijd gezien. Maar ja, ik, ik mag, in, de, in de oorlog was het toch wel merkbaar, geloof ik. ...dat er een koninklijk huis was die, die achter, achter de mensen stond in het, in het bezette gebied. Ja, ja zeker. Ja. zeker ja. ja, want ik kan me herinneren... ...mijn, mijn vader die had een uh, radio en je moest... Er, ...die moest je, moest, je al, uh, moest je dan bij de Duitsers sprengen. Hè? Die mocht je niet, dan niet houden. Ja, dat klopt. Maar, uh, mijn vader die had er een... ...in de muur had hij een, een, een, iets gebouwd en daar zat hij die radio in. Oké. Okay. Ja en, ja, en als het dan één uur geloof ik, ik was het twaalf uur tussen twaalf en één en dan moest, kon je dan luisteren naar Radio Oranje. Mm -hmm. En uh, daar luisterde die daarnaar, en dan. Uh, ja, en soms kwam de koningin Wilhelmina ook, en die, die, die, eventjes praten en zo en zo en bevolking met met, met de bevolking hier. En dat, dat, ja, er moed in te spreken, het, het, het ligt in het land dan een klein beetje op. Nou, nu is het niet zoveel en dus we konden toch niet te veel doen. Het was maar afwachten, hè. Voor ja. een jaar, een maar vier ze sprak jaar. Ze het volk ja. ook moed in, hè? Ja, mijn ja. vader, die, die, die, nadat de koning gesproken had, dan moesten we allemaal heel even stil zijn. En, en, en toen had hij altijd een zadoop zo en dan zei, zei hij heeft u zere ogen? Ja, zei mijn vader dan, ik heb zere ogen. En dan weet je, zijn, zijn ogen zo weg, hè? maar ja, hij zat te janken met zijn pest. Mm -hmm. Ja, maar dat was dan een, was mijn vader, dan, hè? die was erg oranje, maar die mm -hmm. zat ook in de ondergrond voor een tijd, wat ze pas wisten later, toen we bevrijd waren. Ja. En toen, heb, ja, toen hebben ze, geloof ik, ook hebben ze hem eens aangevraagd of hij een lintje wou hebben, en dat heeft hij me niet, niet gezegd. Mm -hmm. Nee, maar, daar, maar kon, een, een koninklijk huis in een bezettingstijd was toch wel een, een, een, een heel erg een goed uh, onderdeel van, van, van, van de vier jaren die we toen uh, bezet waren. Ja, in ieder geval, uh, en, en dan wou ik ook wel zeggen, dus jullie, dan, dan werd er gevraagd wil je meer Marokkanen of wil je geen meer Marokkanen? Dan moet je... Toen wij, op de dag dat wij naar Nieuw-Zeeland vlogen hè, mm -hmm. die, die, in een vliegtuig, wat was dan, uh, uh, was dan gehuurd bij, bij de, de immigratiebureau, mm -hmm. geloof ik, en de, bij de KLM en toen kwam er ook zo'n minister die kwam te dan ook zeggen, wees standvastig en laat zien dat je Nederlander bent en maak er succes van en zo en weet je wel, al van het gedoe, mm -hmm. ja dat was allemaal onlook, maar wij, en, en toen ging hij van Schiphol een keer regelrecht, ging hij naar het Centraal Station in Amsterdam, om een hele trein van emigranten uit Italië en, en, en die kanten uit binnen te halen. Mm -hmm. En toen mijn, moeder, toen mijn moeder dat schreef, toen, zei, toen schreef ik terug, ik zeg maar waarom? Toen zei ze ja, de Nederlanders willen de straten niet meer vegen. Mm -hmm. <laughs> Ja, maar dat, is, maar, maar dat was hier ook zo dat uh, de vroeger dan met dat schoonmaakwerk. Eh, uh, dan namen ze dan, uh, werd, de mensen zelf, die kwamen niet uit zichzelf hier, uit Turkije bijvoorbeeld. Maar die mm -hmm. werden hierheen gehaald door bedrijven omdat de Nederlanders dat vieze werk niet wouden doen. Zo is het eigenlijk begonnen. Ja, yeah, dat... Yeah, in het begin waren ze er ook heel blij mee hoor. Ik bedoel, uh, yeah? Ja. En, uh, dat, dat, dat, ja, toen het uh, goed ging in Nederland, in de jaren zestig en zo, Daar waren ze maar daar... heel wel blij mee. Want uh, ja, anders werd, uh, niet, uh, konden ze heel weinig mensen krijgen om, om uh, die kantoren en dergelijke schoon te maken. Ja, en dan later had je dan ook zoveel uh, wel... Ik heb het eens gelezen in een krantje van buitenlandse tramconnecteurs in Amsterdam. Uh, ja... Ja, dat kan ook op. Ja, dus, ja, het is het overal een beetje. Hè. Het zijn van die baantjes die een Nederlander niet meer wou doen. Waarom zou die het doen als er iemand anders uit het buitenland ja, ik, heeft? Ik denk dat het ja. heeft te maken met het de inkomen. Hè? Dat de inkomen te, te laag wordt bevonden. Ja, ja dat, het, dat is zo. Ja, ja. ja, dat is zo. Dus, uh... en, baan, daarom, nou. daar, en daarom zitten we nou allemaal met die mensen uit. Want, ja, dat, uh... Begon... Niet het jonge volk, want mm. dat is hier toch geboren, maar de, de ouders die dan vanuit die andere landen kwamen, daar zitten we nu mee. En, uh, ja, en, het en, het, en het jonge goed, zogezegd, uh, mm. uh, ja, dat uh, zie je toch heel anders zitten. Het uh, is een probleem wat Nederland zelf heeft uh, aangebracht. Eigenlijk wel wel. Ja. Eigenlijk wel. Dus, uh, ja, ik zeg, het, ze zijn ook wel min of meer, ook wel, uh, hoop mensen kwamen ook wel voor ze op hoor. Want... Wat hij doet, kijk je natuurlijk overal goede en slechte mensen onder. Hebt, we hebben ook een jeugdjournaal in Nederland. Ja, en, ik, ik, en er waren Marokkaanse kinderen die waren, die waren bang. Hè? Die dachten dat ze allemaal het land uit werden geschopt. Dat heb ik ja. Rutte uitgelegd. Nou, dat is niet zo, want wij zijn niet de baas. Of hier de baas en niet uh, Mark Rutte. Er wordt niemand het land uitgezet, weet je. Maar ja, maar nee. die, uh, hij eigenlijk, die uh, Wilders. Op uh, de criminelen. Maar waarom zegt hij dat dan uh, niet gewoon bij? Als je gewoon, uh... Ja, dat is zo. Ja. Ja. Mm -hmm. als, als hij van die uitspraken doet, dan, dan neemt hij de hele boel. Ja, precies. Ja. Ja. Nee, ja. Ik, ik, en ik ben er toch zeker van dat, dat bij die immigrantengroepen, die dan in een ander land wonen, dat het, het, het, de majority, de meeste van hen, die, die leven er goed. Die, die doen hun mm -hmm. best. Het is een minority, dus de, de, de kleine groepen van, die maakt het zo slecht voor hun. Ja, precies, die verknallen het voor de goede mensen. Ja, ja, ja. En, dan, en, dan, en dan bij de moslims, ik weet niet hoe het is, maar ik heb zo'n idee, is dat uh, vooral die, die uh, hun, hun priesters, of noemen ze dat ook, ja, die... Imams, uh, imams. Ja, imams, die, die, die, ja, die, die jagen de boel ook wel eens een beetje op. Ja, er zijn daarbij die dat doen, ja. Okay. Er zijn er bij, die zijn dan in, in overleg met bijvoorbeeld uh, de overheid of met de gemeente. En die proberen ja. de boel gewoon goed te draaien, hè, dat het gewoon goed gaat. Maar er zijn er ja. inderdaad een enkeling bij, dat zijn er wel een enkeling hoor. Die gaan de boel lopen op te stoken, inderdaad. Ja, natuurlijk, ja. En dan, heeft, dan heeft het verder niks met de uh, uh, te maken, het zal it, it, allemaal. Ja. Ja, ik moet er weer tussenuit. Dus ik zeg, het is even leuk, even met Nederland en Nederlanders te praten. <laughs> yes. Aan de andere kant van de wereld, waar we het weer. We zitten nu op maandag. Uh, de tijd is precies één minuut over acht okay. en, uh, en het gaat weer een fantastisch mooie laat zomerdag worden. Ja, Dat het zie is, ik nu het is uh, vandaag de uh, 9 uur s avonds nu op dit moment. Iets over ja. negen, het is uh, zomertijd vandaag begonnen. Oh ja. Dus we zijn een ja. uurtje vooruit, dus het is na elf uur tussen, als het goed is. Oké. Okay. Het is nou negen uur, dan moet ik hem ook in de gaten houden. Ja, okay. <laughs> ons ben je te vroeg. Nou, mensen, <laughs> ja. ik mensen, de groeten van Herman in Nieuw-Zeeland. En uh, misschien doen we het nog eens een keer, ja. Ja, gezellig, ja, leuk. Oké, okay. houdoe! Houdoe, hoi hoi. Ja, waar straatjes. Dat was uh, Herman Tecklenburg uit Nieuw-Zeeland. Dan gaan we het volgende liedje draaien. Maar, ah, we draaien eerst even dit. Even kijken hoor. Het uh, is lente. Het is lente op je radio. <lacht> ja, de volgende. Rising hopes he would do scallops. Surprising Hope met TrueBoot to the Skateboarding. Prachtig liedje. Ja, daarvoor hoorde je dan uh, onze vriend Herman Tecklenburg uit Nieuw-Zeeland. Nieuw-Zeeland. Yes. Gezellig, gezellig. Nou, het is de enige via de Skype. En de rest, ja, misschien dat er nog mensen bellen. ik weet het niet. Uh, dan gaan we gaan gewoon uh, nog even door tot tien uur. Dus de uitzending duurt. Uh, tot tien uur, dus een twee uur durend programma. Je kunt dit later terugluisteren via Facebook van Eurostar Radio. Dus de uh, mensen die uh, lid zijn van deze Facebook, die uh, horen het vanzelf wel, die zien het vanzelf, en die kunnen nog gewoon gezellig uh, terugluisteren. En mochten er mensen zijn, want we hebben nog tot tien uur, die willen skypen of chatten via, uh, via Eurostar dan kan dat nog steeds, hoor. Ik bedoel, we, we staan open. Nou, ik zie nog niemand op de Skype zitten. Uh... Oké, okay, nou, ik zie dat we uh, twee luisteraars hebben, zie ik. Dus, uh, ja, oké. Okay. het moet, uh, we houden het gezellig. Gezellig, gezellig, gezellig. Ja, er zijn mensen die denken dat ik helemaal gestopt ben met uitzenden. Nou ja, ik, ik zit te overwegen. Waarom? Ja, ik bedoel, tien luisteraars zal het van mij toch... Uh, zou ik leuk vinden. Een paar dagen, nou, oké. Okay. Ik zeg ik zit te overwegen om uh, naar een ander radioseizoen over te gaan. En, uh, niet mijn radioseizoen, maar andermaals, uh, wel bekend als. Ja, ja. Dan weten jullie wel misschien. Misschien als het doorgaat hoor. dat weet ik niet. Want dadelijk heb ik mijn radioseizoen uh, weggedaan en uh, dan kom ik nog niet aan de bak, weet je. Maar ja, het gaat er mij gewoon om. Uh, ja, waarom zou ik uitzenden als er uh, niemand luistert? Of een, een of twee luisteraars, vind ik veel te weinig. Maar goed, misschien dat mensen dit programma nog naluisteren. En ik wil eventjes erbij zeggen dat er wel net een. dan even over minder of meer Marokkaan. Ik bedoel, ik, ik ben het niet eens met Geert Wilders. Niet dat ik straks word aangevallen. van ja, ik sta niet achter zijn uitspraken. Ik weet natuurlijk zijn er problemen met bepaalde. Bepaalde mensen uit bevolkingsgroepen. Niet de hele bevolkingsgroep, maar een deel daarvan. Die problemen veroorzaken hier in Nederland. Dat is gewoon zo. Maar je kan natuurlijk niet de hele bevolkingsgroep erop aankijken. Die zich wel netjes gedraagt. Dus dat zeg ik er wel even bij. Ik zei helemaal niet achter Geert Wilders of zo. Ik vind het een alabal, die vent. Uh, dus mijn ding is het allemaal niet. Het, uh, ja, ik vind het allemaal bullshit. En volgens mij, uh, als die aan de macht komt, dan... Uh, dan loopt ook iedereen te klagen, dus ze moeten lekker maar uh, in hun sop gaan koken en laten ze lekker kletsen. Dus het, uh, ja, als ze allochtone luisteraars zijn, uh, dan zou ik zeggen, laat lekker lullen die vent en uh, die partij. En het zijn een stelletje uh, schrijvers die uh, dat afstand macht zijn, bakken ze er nog minder van dan dit kabinet en maken ze helemaal een paanzooi van. Dus... Uh, Laat lekker lullen, trek je er niks van aan. Je hoeft natuurlijk niks te pikken, natuurlijk. Maar ja, ik bedoel, ook niet alle Nederlanders staan er gelukkig achter. En verder wil ik het hierbij afsluiten. Dus, dus u weet, bedoel. Uh, maar ja, we gaan wat ik bedoel. Goed, we gaan nog eens een uh, ander liedje draaien weer. Volgende. Hey, dus, uh, en dat is uh, Facet van uh, Brad Sucks. Uh, er nog wat van nog niet, ja. Dat was... Uh, Fake It van Brad Sears. Best wel een heftig nummer. Ja, zeker. Ja, zeker. Oké. Okay. Nou, straks hebben we weer, weer een nieuw nummer. Dus... Uh, ja, oké. Okay. Ja, het was vandaag echt heerlijk weer. Het duurt nog wel een aantal dagen. Tot en met woensdag geloof ik. Dan nou wordt het ietsje minder. Dat wordt toch nog 17 of 16 graden. Eind van de week. Volgens de weersvooruitzichten, dan moeten we ook maar afwachten of dat allemaal uitkomt. Maar we, we mogen toch niet klagen wat het weer betreft, joh. toch? Eh, we hebben we een maand geleden wel, uh, ook wel wat uh, kloten weer gehad, met veel regen en zo. Maar ja, joh, uh, ik bedoel, uh, het gaat de laatste tijd lekker zo, heerlijk weer jongens. Lekker om, om erop uit te gaan, of lekker in je tuintje te werken, of... Uh, of weet ik veel, of, of klusjes te gaan doen waar je normaal niet aan toe komt. Dus lekker weer voor je auto wassen of je fiets. Of, uh, of weet ik veel. <laughs> jongen, jongen. Ja, ja, gezellig, gezellig, gezellig mensen. Ja, oké, okay, ja. Uh, goed, ja, ik, uh, ik denk dat ik volgende week weer ga uitzenden. Dat wordt uh, op uh, zondag 6 april. Dus uh, dan ga ik weer uitzenden. Dan gaan we vanaf 8 uur maar weer. In plaats van 9 uur. Dus we, maar we gaan vanaf 8 uur tot 10 uur live. En mochten nou mensen blijven plakken op de Skype en op de chat. Uh, we hebben net Herman Teklenburg gehad op de Skype. Ja, als Ik heb nog niemand op de uh, chatroom gezien. Dus nou ja, mochten er mensen zijn die denken. Ik, ik heb wel zin om. Uh, Kom daarbij en uh, geef het door hè. Uh, geef het door aan iedereen die het horen wil, Eurostarradio.nl. Maar ja, ik zeg het, als ik voor, uh, voor het begin van de zomer niet, uh, niet rond de tien luisteraars krijg, Er mogen er ook acht zijn hoor, maar tien of meer luisteraars, hoe meer hoe beter, maar met tien is het minimum, acht zeg ik ook nog, oké, okay, nou ja, dat is ook nog wel leuk. Dan was ik er gewoon mee en dan uh, ga ik voor een ander radiostation draaien. Nee. En, uh, ik ga geen namen noemen. mensen die uh, weten wel ongeveer een beetje welk radiostation ik bedoel, daar gaan we verder niet over hebben. Maar goed, ik moet maar afwachten natuurlijk of dat allemaal wel doorgaat. Anders zitten wij helemaal zonder DJ-apen, uh, weet je wel. Ja, misschien is het niet, achteraf misschien niet zo slim geweest om, uh, om uh, een tijdje eruit te gaan. Want ja, nou heb ik al uh, heel weinig luisteraars. Ja, ik bedoel, uh, zo heel erg weinig nu. En mensen afhaken van ja, komt er toch niet meer in? Dan heb ik helemaal niks. Hè. Dan had ik nog twee of drie luisteraars, soms vier. Of, ja, vier, vier was toch wel het maximum. En dan heb ik dan helemaal niks, weet je wel. Ja, dat, uh, dat schiet ook niet op. En daarom vind ik het leuk als mensen skypen, dat ze gaan het programma een klein beetje. Inhoud geven. Dat ze ook met hun ding komen. Dat ze het programma min of meer overnemen. En eh, ja dat is de bedoeling hiervan. En gewoon gezellig. Lekker hoeren over van alles en nog wat. Geen zware onderwerpen alsjeblieft. Maar gewoon gezellig. Leuk lachen. Een beetje gek doen. Dat moet allemaal kunnen. Dus eh, beste luisteraartjes. Dus als je luistert. Ook de mensen die dit programma naluisteren. Want dit wordt online gezet. Eh, opname hiervan dus. Op... Eh, op Facebook, de Facebook van Ursa Radio. Dit is een uitzending van eh, zondag 30 maart 2014. En nu is het 16 minuten over, 9 zondagavond. En we gaan door tot 10 uur. En mochten er dan toch nog mensen bijkomen die blijven plakken na 9 uur of eh, na 10 uur. Dan blijven we gewoon doorgaan. Dus eh, geen nood, Ursa Radio. Ja, oké, okay. Eurostar Radio, luisteraars, de, op de chat, uh, op de Skype, uh, iedereen is welkom. Uh, ook uh, mensen die buiten Nederland luisteren, Engelstalig zijn. Uh, als je Engels spreekt, dan ben je ook welkom. Maakt niet uit waar je vandaan komt. Iedereen mag meedoen. En uh, ja, dus we maken geen onderscheid dus Iedereen mag, ze zeg je, doen. Uh, als je boos op me bent, dus, uh, mag je ook zeggen. En als je niet met, met dingen eens bent, ja, nou, weet ik veel van. Zeg het gewoon, uh, ik, ik eet ze niet op. <laughs> dus, uh, goed, we gaan weer verder met het volgende liedje. Dat is Bubble Drum van Androzo. Dat was uh, Doodle Drum met Androzo. Ik heb nog een verrassing voor jullie. Ik heb een mix gemaakt uh, gauw, in februari. Of zo. Dat heb ik uh, wel ja, ik een keer uitgezonden. Zijn, maar daar luisterde niemand. Ik was straks nog een mix uitzender. Die ik al eerder ge gemaakt had. Vanaf 10 uur. Dus dan kun je toch nog lekker blijven luisteren. Alleen zit ik dan niet meer op de chat en op de Skype. Maar dan kunnen jullie wel lekker luisteren. En uh, dan moet ik eens even kijken waar dat ook weer zat. Ik geloof hier zo, even kijken hoor. Oké, okay, ja, ja, ja. Oké, mm -hmm. oké, okay, okay. ik heb twee mixen. Celtic Dreams en Night Mix. Als ik ze nou alle twee draai, dan komt het allemaal wel goed. Uh, daar ze vanaf 10 uur. Dus weten jullie dat. Oké, okay, we gaan de volgende nummer draaien. En dat nummer heet. Uh, ja, Alice, en die is van Wooden Legs. Het is lente op je radio. Brushwood, treating on before breaking oh, the thin clear snow over spring not yet begun. Call my empire, needles cover sore perfume, branches scratch her face, thorns wound Dat was uh, Dat was een prachtig nummer weer. Van uh, Wooden Legs met, uh, met Alice. Alice. <laughs> Oké, okay, de volgende is Nexus met. Next Phenomia. Met Next Final We Are. En hier is DJ Ots. Met Naked in de club. Kijk het in de club, heet dit nummer van DJ Ox. Moet je nou je blote kont in een club? Het zal best een seksclub wezen. Ik kan het ook niet anders te zien hoor. Maar goed, het is al een goed nummer. Dat zou eh, bij het kaart En dan moet ik je even vertellen dat ik eh, binnen de... ja, Ik heb mijn koptelefoon dan eh, aan de één kant alleen maar geluid. Aan de linkerkant. En binnen een uurtje had ik ineens gewoon weer stereo op mijn koptelefoon. Ik dacht van hé. Hey. Ja, ik weet niet wat het is hoor. Het kan misschien al een mengtafeltje liggen. Want die heb ik toch ook wel weer. Vijf jaar of zes jaar, weet ik wel. Ik heb me alweer een tijdje. Mengtafeltje. En daar werkt perfect hoor. Het is een professionele van uh, een heel bekend merk. Ik zal de naam maar niet noemen. Een heel bekend merk. Ze verkopen tegenwoordig ook hoofdtelefoons, geloof ik. Ups, uh, weet ik veel. Maar goed, ik ga niet verder uitdijden. Maar uh, oké, okay, om. Uh, we gaan om tien uur beginnen met uh, Night Mix, uh, of nee Celtic Dreams. Sorry, Celtic Dreams. En die had ik eigenlijk in februari weer uitzenden. Heb ik dat wel gedaan, maar dan waren allemaal geen luisteraars of zo. En dan heb je uh, dus Celtic Dreams. En daarna uh, Night Mix, en die ga ik uitzenden. Alleen ga ik zit ik niet meer op de chat en ook niet meer op de Skype, maar het is puur dat jullie kunnen luisteren. Dus als er nog mensen zijn die luisteren... op deze stream... Dus straks na tien uur... twee mixen. Celtic Dreams... en Night Mix Nightmix. Nee, die zullen vast wel eens herhaald worden. Ik ga ze ook... Uh, ze staan nog niet... Uh, uh, als... Um, ja, podcast staan ze nog niet uh, op internet. Dat ga ik wel doen. En deze uitzending wordt ook op podcast gezet... zodat iedereen eindelijk weer... zijn live programma kunnen terugluisteren. Dus uh, ja, dat ga ik weer... Weer eens doen. Kelaars is uh, Grace of Hala met Burn. van verlangen. En de volgende... ...is ook een heel spannend nummer... En uh, die is van DJ Pat... ...met Spirit... Luisteraars, het is echt een muziekje voor een stout feestje. Ik mm. kan me voorstellen hoor, als je helemaal uh, onder invloed bent. Ik ben lekker bezig, weet je wel. En dan met dit op de achtergrond, oh, wauw jongens, <laughs> ik kan me wel wat bij voorstellen. Kijk hier is, uh, dat was DJ Pat met Spirit of Love, en hier is DJ Sam met uh, When I Start The Music.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 I'm to dat is een prachtig nummer, Een wijsgaaf DJ Kovic met Heaven Comes To You en daarvoor hoorde je DJ Otix met uh, I Just Want To Party. We zijn aan het einde gekomen, een live programma, om uh, tien uur gaan we met de Celtic Mix beginnen, of de Celtic Dreams moet ik eigenlijk zeggen, Celtic Dreams. En daarna draaien we de Night Mix, dat draaien we allemaal vanavond nog. Dus uh, mensen, ik zou zeggen, uh, bedankt voor het luisteren naar de live uitzending. Ik ga van de chat en van de Skype af. Maar uh, ik ga wel de twee mixen die ik in februari zou uitzenden. Ga ik nu uitzenden. Dus uh, jullie hebben tot, uh, tot middernacht, of misschien wel daarna nog wel. Misschien. Uh, ik weet niet meer hoe lang ze duren, één of twee uur. Maar goed, de Celtic Dreams mix en de Night mix. Ik ga jullie zo naar luisteren. En uh, ja, en daarna dan, uh, en dan daarna het nightmix even kijken, ja. Oké, okay, nou, uh, het gaat heel, heel uh, leuk worden vanavond. Vorige jaar had ik eigenlijk weinig zin, geen fut en uh, dit en dat. En uh, vanavond, ja, een beetje diepje gehad hoor, dat moet ik ook wel even bij zeggen beetje dippie gehad, lieve mensen. Maar uh, ik ga hem wel even afsluiten... Met, uh, met onze tune hè. plug uh, plug and play plug and play gaan we nog wel even mee uh, afsluiten ja, bedankt voor het luisteren graag tot de volgende keer, maar straks uh, na tien uur uh, de mix Oké, okay, bedankt voor het luisteren. Tot volgende week, zondag 6 april. Bye, bye, zwaai, zwaai. En werk ze komende week.